Staatssecretaris Al-Bayrak zegt dat de problemen vooral komen doordat de baiers uit zes verschillende torens bestaat, met elk hun eigen normen en waarden. Ze heeft naar aanleiding van een rapport al maatregelen genomen, maar die gaan de Kamer niet ver genoeg. Vandaag is er in de Kamer een debat met Al-Bayrak over de Bijlmer de Tweede Kamer wil af van het dubbele opstaptarief bij de OV-chipkaart. Als een reiziger van de ene vervoerder overstapt naar de andere... moet hij twee keer een begintarief betalen. Een kamermeerderheid van CDA, PvdA en SP wil dat veranderen. Verder vinden veel kamerleden het onpraktisch... dat studenten met een OV-jaarkaart aparte kaarten moeten hebben... voor de metro in Amsterdam en Rotterdam. De Verenigde Staten en India hebben een akkoord gesloten voor nauwere samenwerking op het gebied van duurzame energie. Daarmee moet een akkoord op de klimaattop in Kopenhagen dichterbij komen. India en de VS horen bij de landen met de hoogste CO2-uitstoot. De Indiase president Singh is voor een staatsbezoek in Washington. De Verenigde Staten en India sloten ook andere akkoorden, onder andere over nauwere economische samenwerking. Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen beraadt zich op zijn positie na een confrontatie met wethouder De Pla. Die wil de onroerende zaakbelasting met 5% verhogen. Maar zijn eigen partij, de PVDA, is daartegen. De PVDA is de grootste partij in het college. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde een PVDA-amendement voor een lager OZB-tarief. Het Nijmeegse college bekijkt nu of het nog verder kan. Het weer in de loop van de ochtend neemt de bewolking toe en gaat het van het westen uit regenen. De zuidenwind blijft tot vanavond hard tot stormachtig. Middagtemperatuur 12 graden. Dit was het. En...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 Voorlopige lijst van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat klopt. Heb jij politieke aspiraties? Of... Nee, absoluut niet nee. meer. Of denk je ook, ja, politiek is ook een beetje theater? Nou, groot toneelspel. Groot toneelspel. Ja. Ja, ja. Dus de beste ja. acteurs lopen op een voetbalveld en in de gemeenteraad. Dat is een statement. <laughs> Goed, uh, samen met Gonnie uh, Heijerman ontving jij in 2007 ja. een onderscheiding.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 ik ben nu 63 en ik ben op mijn achttiende begonnen, dus het is inmiddels 45 jaar. Oh, daar ben ik verkeerd ingelicht. Ik heb gehoord dat je op je twintigste was begonnen. Nee hoor, mijn achttiende e Sorry. Sorry. <laughs> maar nou heeft Sandvoort heel veel culturele verenigingen gekend. Ja. Uh, ook toneelverenigingen. Ja, heel veel. Ik heb, uh, voor, voordat ik bij Hildring kwam, speelde ik bij Sandervoerde. Dat ja. was de club van, uh, van meneer Dreuzen, regisseur Dreuzen.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 Als je je gezicht draait, en, en daar ga je thuis op, op trainen. Gewoon van, nee, als precies, normaal ga je met je oog opzij, nou doe je dus gewoon nee, ga met je hoofd. En, en dat, uh, dat was voor mij dus een hele extra uitdaging, omdat je dus, uh, ja, het, moest toch wel, het moet toch wel heel geloofwaardig overkomen. En dat is gelukt. Perfect. Nou is het al uh, na zeven, dus ik kan het wel vragen. Was jouw leukste rol niet die van Sinterklaas?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 Waarschijnlijk ook thuis. <laughs> nou, <laughs> dat denk ik niet. <laughs> maar, goed, <Juist> niet. <laughs> maar, maar, maar goed, ik vind het juist zo leuk om iemand eh, ook de andere kant van zichzelf ja, heeft, van, ja. van, van, van het te laten zien. Ja, ja. En dat heb ik een keer uitgehaald met, met, een, uh, met een toneelstuk. Dat speelde een, uh, een bandenkoning van de pletterijkade in, Rotterdam, in Den Haag. En er speelde aan de andere kant een hoger diplomaat.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 Zorginstelling, noemden ze toen nog bejaardenhuizen. En de hele grote in Amsterdam, Meegroot. In amsterdam hoofdstad hadden we er eentje, die hadden voor 1200 man. Zo. En dat is echt heel erg leuk om te doen. Maar in die tijd gingen we dan drie avonden in de week optreden. Oh ja. Ja. En de mensen uit die stichting, het grootste gedeelte, is bij de Operette terechtgekomen, een stuk of zes, zeven. En wij met z'n drie of vier, die, die zijn verder in het amateurcircuit gebleven.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 Uh, wanneer uh, kunnen we het nieuwe stuk verwachten waar je vanavond uh, weer flink uh, gaat oefenen met je mensen? Wanneer wordt dat opgevoerd en waar? Nou moet je niet benedenken ophangen aan de exacte datum. Rond 11, 12, 13 december. En waar? In de klocht. Fijn gebouw hè? <laughs> Toen werd het stil. Nou, het, het, we hebben er al zo vaak over. Bij...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 En de Gertenbach heb ik er wel eens wat iets in doen. Maar ja goed, uh, je kan daar niet mee de koorst. De kanten uit, uh, de, de, dat is doodzonde. Nou, en ik ben u. nog benieuwd hoe het verder gaat met de kocht. Want als ik de maquette heb gezien van het louis curry, dan kom ik de hele foyer van de, van, van de kocht niet meer tegen. Ja, er wordt iets uitgebouwd. Volgens mij blijft het nog wel staan.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 Stille lieder en ik tart zind in de hele boel maak me zwart omdat ik niet thuis bezwijm en uit wil vliegen. Ik moet er ergens heen, van niet geval alleen dat van groot geheim, ik wil vallen. Ik wil dansen, dat ik er niet meer kan, en al word ik er draaier van. Het hindert niet, het hindert niet, ik wil op zijn, ik zoek mensen naar gezelligheid. En al heb ik later spijt, het hindert niet, het hindert niet. Dat zijn spelen maar ons alleen. En ik geneer wel Voor geen ander, ik lach van iedereen. Ik wil verloren, ik ben Ik weet van alle feiten, ik was, ik heb het Van haar spuiten mijn vijfde naartoe. Het hindert niet, het hindert niet.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 ik wil gelukkig zijn, ik wil dansen tot ik niet meer kan, en al word ik er draaierig van, hindert niet, het hindert niet. Ik wil gelukkig zijn, ik zoek mensen en gezelligheid, en al heb ik later spijt, het hindert niet, het hindert niet. Ik amuseer me, met een tweeën maar ook alleen, en ik geneer me. Voor geen andere ik van iedereen. Ik wil gelukkig zijn. Ik weet van mannen heilig wat ik doe. Maar mijn weg naar toe. Het hindert niet. Het hindert niet. Dit was de mooie smartlap. Ik wil gelukkig zijn, gezongen door Fiendelen, de actrice die niet te regisseren viel. Yvon, Tegenover wel ons zit Kees Geurzen, fotograaf. Hij is recentelijk en doe je dat nog steeds bij het wapen, uh, jouw expositie van ja. foto's. Dus ja. daar kan iedereen uh, morgen naartoe. Kees, wat wil je over jezelf vertellen? Ja, wat moment dus ben ik niet zo'n prater. <laughs> <laughs> ja, dat zal in de loop van het gesprek misschien wel naar voren komen. Waar, Waar woon je? In Haarlem. In Haarlem. En je bent fotograaf, sinds wanneer? Uh, ik heb... Uh,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 En heel vaak merk je als mensen dan die foto's bekijken... dat dus ze zeggen, oh, oh ja. Die herkennen het wel, maar we hebben nog nooit bedacht... dat je het ook kan fotograferen. Dat het een mooie, interessante compositie is. Jij bent, jij bent echt een detailfotograaf, hè? Ja. ja. Je kruipt erop. Ja. En ik, ik rust ook niet voordat het perfect in balans is. Ik had nu een foto hangen van een bootje in een baai in Zweden...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 Is het ook een gevoel dat je denkt, nee, dat nou even niet een stapje naar links, even op mijn buik liggen, dat soort ja, zaken? Ja, daar ben ik wel heel druk mee bezig. Tot grote ergens van de rest van de familie. Want <laughs> als ik me ergens weer vastbijt, dan wil ik het ook hebben zoals ik het bedacht had. Ja, maar stel voor dat jij gaat met de familie wandelen. Dan loop jij waarschijnlijk altijd achteraan. Ja, vaak wel. Ja. Ja. Of liggen op de grond bij de zeester. <laughs> ja, ja.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 Dat is mijn andere <laughs> Heerlijk. Maar je zegt dat je bent instructeur bij de slipschool. Je zit niet meer voor je beroep in de fotografie? Nee, nee. Ben je uitgestapt? Ik, ik werkte eerst als reproductiefotograaf. Dus een bij een grafische firma. Naderhand kwamen de scanners in de plaats van de reproductiecamera. Mm -hmm. Ik ben scanneroperator geworden. Diverse mensen opgeleid tot scanneroperator. En langsbrand.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 Maar nu fotografeer ik dus de dingen die ik zelf leuk vind. Dat scheelt een boost. Ja. Ik heb wel even gefotografeerd. Leuke dingen, niet leuke dingen. Nou ben jij een fotograaf die dus echt uh, heel kritisch naar zijn beeld kijkt, hè? voordat hij afdrukt, neem ik aan. Ja, maar tegenwoordig, uh, die, al die digitale camera, zit. verdwijnt daar, worden de fotografen er eigenlijk niet een beetje onverschillig door.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 Soms is het iets ruimer dan dat ik zou willen. Maar meestal zoek ik gelijk het detail. Ja. Mm. Ja. Dan druk je ook zelf af allemaal? Nee. Nee. Nee. Nee. nee. Dat heb ik altijd wel gedaan. Ik heb een groot deel van mijn leven in de donkere kamer doorgebracht. Maar tegenwoordig kan je dat gewoon per e-mail versturen naar een groot winkelbedrijf. En dan kan je het dan twee dagen, drie dagen daarna kan je dat perfect geprint ophalen.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 Schiet er een in je gedachten, je zegt, nou, het was oma die en die? Of het was... Nee, het is zo niet vraag. bijzonder, nee. Dus ja. nee. Heb je enige idee hoeveel foto's je gemaakt hebt? Ja, dat heb ik wel eens over nagedacht, maar dat antwoord heb ik niet <laughs> gevonden. Nee, echt niet. Nee, ik, uh, ik, ik ben pas nog op een rondreis ge, uh, geweest rond... Uh,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 Ik maakte de mooiste afdrukken en die konden die mensen helemaal niet tegen. Dus die, mijn foto's werden altijd afgekraakt. Ik had, had ook altijd uh, vreemde dus uitsneden. Dus bijvoorbeeld een hele platte liggende foto. Herinner ik me nog, die had ik gemaakt voor mijn nichtje. Op de badrand. En helemaal links, links stond mijn nichtje en rechts een of andere piepbeestje. Nou, die uitsneden, dat was geen gulden snede, Dus die foto deugde niet. Bij het. Nee, nee. Uh, het ja. Hoe kom je zo bij de beeldende kunstenaar Zandvoort terecht als fotograaf? Ook weer via slotenmakers anti-slipschool, want een van de bestuursleden die werkt daar op de administratie. En die wist dus dat ik uh, fotografeerde en uh, als cameraman aan de gewoon ging over toe. Die zei van, waarom kom je niet een keer exposeren? Terwijl ze nog nooit een foto van mij had gezien. Ze zei, moet je niet eerst iets zien? Nee, dat hoef ik niet. Dat, uh, dat <lacht> komt wel goed. Nou, zo ben ik erin gerold.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 Sing away through the boy on the banks of the wall.